Levi van Eck met het NOS-journaal. Steeds meer mensen belanden op de eerste hulp... na het gebruik van het tripmiddel ketamine. Uit cijfers van het Trimbos-instituut... blijkt dat het aantal mensen dat zich na gebruik bij een EHBO-post meldt... in zes jaar tijd is vervijfvoudigd. Het narcosemiddel wordt voornamelijk gebruikt door jongeren... tijdens het uitgaan en kan hallucinaties veroorzaken. Op lange termijn kunnen nieren en blaas beschadigd raken...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 Ook in andere landen gingen betogers van dezelfde actiegroep de straat op. In Londen werden ruim 270 mensen gearresteerd. De politie heeft twee mannen uit Saandam aangehouden... voor een liquidatie in 2017. Het gaat om een man van 28 en een man van 31. Ze worden verdacht van betrokkenheid... bij het doodschieten van Dennis Truik in Best in Brabant. De 31-jarige Eindhovenaar werd twee jaar geleden doodgeschoten in zijn auto... toen hij op bezoek was bij een kennis... Struik was een bekende van de politie. Al drie keer eerder werd geprobeerd om hem te vermoorden. Er wordt nog gezocht naar een derde verdachte. Bewoners van 240 appartementen in een woonzorgcentrum in Amersfoort... zitten al weken zonder verwarming. De ketels worden vervangen, maar de werkzaamheden zijn anderhalve week uitgelopen. Door de frisse temperaturen van de afgelopen dagen... is het in sommige kamers daarom niet warmer dan een graad of 13.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah. Is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Ik zou graag weten wat de reden is van al dat geweld op straat. Ik zal het je vertellen. Dit is zo. Twee jaar te maken met meerdere moordaanslagen. Zeker vijftien mensen zijn in dit conflict met grof geweld om het leven gebracht. Vooral dit najaar was het raak. In Amsterdam werden in een paar dagen tijd drie granaten neergelegd. De meeste werden op tijd ontdekt en onklaar gemaakt. Handgranaten zijn gevaarlijk, zegt de politie. Het 26-jarige slachtoffer wordt rond half tien neergeschoten in de straat. De afterparty Studio Voices is dan nog in volle gang. Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat we schoten in de biet thuis horen. Toch verneemt het enkeling wel iets onmerkelijks. Een ah, woordje wordt dat trap Vorige week werd er ook al geschoten op een woning iets verderop in de wijk. Ruper wonersprezen dat dit soort incidenten in de wijk vaker voor kunnen komen. Dan heb je eigenlijk maar één conclusie, namelijk dat Nederland inderdaad. Hard op weg is ...en misschien zelfs al het narcostaat is, maar in wel hard op weg is om, uh, ja, om dat medica te krijgen. En als het gaat om de productie van synthetische drugs, dan staan we gewoon op nummer 1. Dan zijn we echt het Colombia van uh, de wereld eigenlijk als het gaat om ecstasy en uh, aanverwante chemische drugs. Ja, de mannen kennen we nog uh, van de Robakda woord uh, Steenkoud uh, met een uh, bewerking van het uh, origineel bodycount. Uh, this is uh, the way who, how it goes. En uh, daar hebben zij dus, uh, dit is hoe het gaat. Um, allemaal uh, in, het, uh, te, ja, in het licht van de actualiteit van uh, de laatste uh, week, eigenlijk weken, rondom uh, de, de moord op uh, advocaat Dirk Wiersum. Nou, dat, uh, dat is uh, aanleiding geweest voor Steenkoud om toch maar een statement te uh, te maken. Nou, tegenover uh, City uh, inmiddels, Frank van Casteren, goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, het was uh, inderdaad het uh, roekende gimpen binnenzetten. <laughs> het was even rennen, ja. <laughs> ja, um, uh, Frank, uh, even voor de mensen thuis, want uh, je bent niet helemaal een onbekende in muziekland, heb ik uh, begrepen. Nee, uh, want ik, uh, ik heb ook ergens uh, gelezen dat je onder andere bij de Wereldrijd door bent geweest een keertje ja. ja, een keertje, keertje. Of, ja. Uh, ja. ja met ja als sessiemusikant verschillende... of uh... nee nee ik heb veel verschillende bandjes gehad. gewoon ja. we, hebben, ja, ja. we hebben een tijdje met een groep mensen in een uh, oude villa gewoond in huis ter Heide dus ja. wij, bij bij en hebben gewoon allerlei plaat opgenomen in verschillende samenstellingen met Wooden Saints en ah, Orlando ah. Dat is een tijdje terug hoor. Wooden Saints, dan moet jij ook Chris Kok kennen. Denk ik. Ja, ja, dat dacht ik. Dat <laughs> dacht ik. Wel, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Dan moet jij Chris Kok ook kennen, want uh, ja. die, die zat hier, uh, naast Wooden Saints ook nog in een buitengewoon creatieve groep, namelijk Uberig, samen met ja. Maric Dorenstijn. Oh, dat het, was zo'n. Dat vind ik zo. Ik zonde. hoop dat dat ooit nog een keer. Ah. Uh, een van de, de, van de mensen, die hoor je straks, dat is nog Sojo, oh. uh, Donakramar. Uh, ja. Die, die, zit er, die zit erin. En je komt straks voorbij. Dus, Leuk. dus wat Kijk. dat gaat. Dus je hebt verschillende bands heb je gespeeld. Ja. Uh, nu Nederlandstalig. Ja. Ja. Uh, de Elias 1P's. Dat is wat uh, op Spotify uh, te vinden is. Ja. Um, wat, wat houdt dat precies in? Ja, ik heb 5 EP's gemaakt de afgelopen ja. twee jaar. Ja. Die vijf EP's hebben allemaal een ander thema. Ja. Allemaal rondom loslaten eigenlijk loslaten. Ja, loslaten. Mijn, mijn moeder ging dood. En, uh, en, mijn is ook, hoor. Dus, uh, ja, heb, nou, ja, weet handschoen. je wat het is. <laughs> ja, het is ja. en dan moet je dan wat mee. Of dat, uh, ja, Ik wilde daar wat mee. en ja. uh, Ik heb toen, toen heel veel dingen geschreven. Gewoon, het, je raakt ook een beetje in de war in die periode. Ja. dus ik schreef gewoon in de rond een beetje. En ik schreef over de verslaving die ik heb gehad. en Over, over, over mijn jeugdliefde. Ja. Ik heb acht jaar een uh, relatie gehad. Ja. En die, dat ging uit. En, en zo, zo schreef ik over allerlei verschillende dingen. En, ja. en dat dat heb ik uiteindelijk in vijf EP's zo per thema ja, ja, ja. Uh, ondergebracht. En dat, dat, ja, dat zit ook in de boog van, van, uh, van de vijf fases van het rouwproces. Dat, ja, ja, ja. ja. Uh, dat, uh, no, uh, je vertelt ook nog iets tussen. Ik heb goed even zitten luisteren. Verslaving. Ja, ja. Ben je ja, ja. verslaafd geweest? Ja, ja. geweest. Uh, over verslaving. Nou, je zegt ze altijd herstel, hè? Uh, he? yeah. ja, dat zeggen ze. Maar uh, nou, je blijft het. Je blijft ja. Het. Ja. Ik, ben daar, ik, ik, ik snap het wel. Je moet dat. Uh, ja, dat blijft, dat blijft je bezighouden. Ja. Um, ik heb me laten vertellen. Uh, ik ken twee mensen in mijn naaste omgeving: René van Kolm, zijn niet uh, de eerste de beste, natuurlijk. Ja. Uh, en uh, de tweede is Mick Boskamp. Ja, ja, die, die zeggen eigenlijk: van verslaaf ben je eigenlijk gewoon je hele leven. Je ja. moet er alleen op letten dat je dus niet in die oude fout uh, ja. vervalt. Dat is het in, in feite eigenlijk. Ja, dat denk maar, ik wel. Ja. Ja. Ja. Het, is, het, is, uh, het is iets wat altijd ja, op de loer ligt. Dus dat... Uh, het is deel van je of zo. Ja. Dus het, is, het is een neiging die je ook in heel veel, veel verschillende dingen ja, kan terugvinden. Ik, ja. Nee, zeg maar. Ja, ik, ik, ik bedoel. Ik, ik betrak mij er bijvoorbeeld op. Hè, als ik... Uh, mm -hmm, ik, ik, ik, zeg, ja, ik zeg dat ik gewoon suikerverslaafd ben. Ja. Dat is mij bij mij. Dus ik moet er gewoon op letten. Dat ik niet te veel dat tot mij neem. Nee. Dan wordt het echt een, een drama met mij. Dus, ja, ga je dan maar, ook door? Dan, dat... Uh, dat Net niet, maar ik, nou, me, dat... ik heb me er wel op betrapt van. Hé, hey, uh, als er iets vervelends is geweest, jezelf belonen. Oh ja, ja. Dat is een beetje het idee. Ook ja. achter een verslaafde, uh, hey, iemand die verslaafd is. Ja. Wat dan ook. Of het harddrugs is of gewoon net als ik. Van jezelf belonen als er een uh, weet ik van wat uh, tussen zit. Ja. Toch? Ja, en dat wordt steeds extremer. Dus ik, ik, ja. was, ik was verslaafd. Uh, ik dronk heel veel en mm. ik, uh, op een gegeven moment was ik ook cocaïne. Was ik ook echt wel verslaafd met cocaïne. En, en dat. Die combinatie, dat is pittig. Wordt steeds meer, steeds heftiger. En ik werkte heel hard. En dan staan avonds ja. heel wild alle kanten op. Heel weinig ja. slapen. Ja. Nou, dat was niet meer houdbaar. Nee. De, echt wel een van de beste dingen die ik heb gedaan. Ja, dus heb je... Heb, dus dat heb je meegenomen ook hier in je... Dat is één EP. De, ja. de, de laatste, waar ik, het eerste nummer dat ik speelde... Dat komt van de laatste EP. Ja. Uh, dat heet... Uh, Knielen en bukken. Ja. HP, en uh, dat gaat over verslaving. En het afkicken ervan. En het loslaten ervan. Ja, ja, ja vooral dat loslaten. Dat is ja. het, uh, het, het minst makkelijke uh, lijkt mij. Ja. Dus je komt uit Amsterdam. Ja, nu wel, ja. ja. ja ik kom uit, origineel uit Lisse. Lisse? Leemdorp, uit ja. hier, uit hey, de buurt eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> dat is de uh, Bollenstreek. ja dat is, uh, uh, ja. is, een beetje, ja, nou, is ook niet uh, veel, he, erg ver rijden. Is, is binnen, binnen een half uurtje ben je hier. Nee, en, dus, zo, dus, ja. dus, maar uh, toch in Amsterdam uh, terechtgekomen? Ja, ik heb, het, ik heb gestudeerd in Amsterdam en, en toen ben ik er altijd gebleven. En ik, ja Ik vind het een fijne stad om te zijn. Oké. Okay. Ja. Goed, we gaan straks uh, nog meer van jou horen. Ja. Uh, twee blokken nog van twee. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst nog even het uh, lijstje af. Dank uh, even voor uh, de uitleg. Nou, van wie uh, je bent. En wat je doet. En noem maar op. Ja. En wat, uh, wat je hebt gedreven om bijvoorbeeld de EP's te maken. Dus dat uh, gaan we straks uh, gaan we nog, natuurlijk nog uh, een aantal dingen horen. Uh, nu tijd voor de nieuwe single van Wolf Moon. Die komen volgende week hier naar uh, de studio. Daarachter hoorde je glitter. Nosoyo met, natuurlijk, Donata Kramars. Die samen met een oud, nou niet met een oud, jawel, in de vorige band, Ubrich. Samen met een oud collega van, uh, van Frank uh, met Chris Kok uh, ooit heeft gewerkt. En Barnix stijn. Maar die tijden zijn voorbij. Uh, no Soyo is uh, uh, bezig nu uh, wat, wat naam en fame te verwerven. Uh, doen ze met Loud en Shameless afgelopen week verschenen. Uh, glitter hoor je erachter. Wolf Moon is dit uh, met Situation. De nieuwe single dus coming me while I'm shaking my nah. leuk is, als je op een gegeven moment een beetje onder de muziek door uh, wat, uh, wat zit te bepraten, dan uh, kom je een aantal uh, namen tegen, waar Frank onder andere mee gestudeerd heeft. En uh, een van de mensen met wie hij gestudeerd heeft, is uh, deze dame, Donata Kramas. Uh, samen met Marnix, Dorrestein en Chris Koch. Waar uh, Frank nog samengewerkt heeft uh, met Woedend Want dat uh, was uh, dat verhaal. Uh, maar uh, de drie uh, die ik net noemde, dat uh, was... Ooit in 2012 goed voor een prijs bij de grote prijs van Nederland in de categorie bands. En daar had ik zelfs Menno Timmerman mee stilgekregen. Dus daar uh, kun je nagaan hoe, ze, hoe ik dat voor elkaar heb gekregen. Maar goed, het is weer een, uh, weer een ander verhaal. Um, Glitter komt uh, van Louders Shameless' Wolf Moon. Ga je volgende week horen. Uh, de nieuwe single heb je net uh, gehoord. Nu, tijd voor Frank, want uh, hij zit er klaar voor. Twee nummers, het maandlied en... De midden van, die gaan we nu horen. Die multi-instrumentalist, dat bewijst hij door net uh, met de toetsen verder uh, te gaan. Uh, inmiddels uh, heeft Frank de akoestische gitaar uh, ter hand uh, genomen om het volgende nummer uh, te doen. En dat is te midden van... Te midden van niks is alles op jou gericht, precies zoals het hoort. Want ooit, ja, ooit. Zachtjes wiegen in het licht van de kaars Zie je mij nog hier vannacht In het fluiten van de vogels Hoor je dan en voel je hoe de zon te midden van, te midden van links Ben jij mijn gedicht, ik ken je uit mijn hoofd Zo mooi, zo mooi Op jou gericht, precies zoals het hoort Want ooit, ja ooit En straks gaan we natuurlijk nog meer van de horen. Dat was uh, te midden van, van uh, Frank van Kasteren. Um, de King Forward Records zit niet stil... want er is nog iets nieuws wat uh, Frank Bond uh, mij uh, heeft uh, toegestuurd. Hij zegt, uh, moet je maar eens even luisteren. Uh, dit is uh, Jelle Visser... Niet die Jelle Visser die we kennen uit muiden van 60 Pounds. Uh, die niet. Het is een andere Jelle Visser. Uh, deze is een acteur, maar hij kan ook nog heel goed uh, zingen. En uh, onder de naam Skiff heeft hij dit nummer uitgebracht. En dat nummer dat heet At Least.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 Alleen, dat was de nieuwe single van Verline. Ze hebben niet zo lang geleden ook de rest van hun materiaal vrijgegeven in een vorm van een EP. Rechtdoor heet de EP. Daar staat een beetje het werk wat ze in 2017 allemaal hebben gemaakt beetje ook het begin van Veline, wat heel erg leuk is dat wij ze ooit van hun zelf terug hebben ge gekregen. Dat wij toch een van de eerste waren die het materiaal wereldkundig maakten op de radio. Dus, dus wat dat er gaat alleen maar leuk. Nu nog de vervolgstap. Kijken of ze nog deze kant op willen komen om eens een keer hier een, een aantal dingen te laten horen. Dus dat uh, is het uh, verhaal van Veline. Uh, Sophie zelf uh, heeft ook een uh, verleden Gross theatrale was dat de band. Een van de bands waarbij ze niet Nederlandstalige nummers liet horen. Daarna hebben we Sophie nog, nog gezien bij Giel Belen In het programma De Beste Singer-songwriter van Nederland. En hoe gek. Die kwam er dus niet eens helemaal door tot de voorronde. Dat heeft mij heel erg verbaasd. Want hier wordt gewoon met, met volle meppen uitgedeeld wat zij al eigenlijk allemaal kan. Skiff hebben we daarvoor te, voor gehoord met At Least. En nu tijd voor een herinnering, want die heb ik vanmorgen gedeeld op Facebook. Jeruzalem met Favorite Memory. Stuck Is this real or am I, I hear your voice and I think I feel you breathing every part of you is in this place you were here but still so far away please stay with me tell me what happened to you cause you were my favorite man. of you keep showing I see your face in the small and tiny moments and all the things you used to say Morgen heb ik nog iets gedeeld op Facebook dat had te maken met dit nummer. Favorite Memory van Jerusa. Het is tijd voor de laatste twee nummers van vanavond van Frank van Kasteren. Want dat is de muzikale gast van vanavond. Twee nummers, dans jij maar door. En als het hier regent, dat zijn de laatste twee nummers van vanavond. Het is weer helemaal voor jou, Frank. Dankjewel. Jij niet meer bestaat We begrijpen niet waar dat overgaat We zijn allemaal hier En dat noemen we dan samen En we roepen om de stilte te doorstaan Je bent zo mooi roepen En voor altijd hier bij mij we zijn zo trots, roepen we, en dat zullen we ook blijven zijn. Maar vooral alleen en niet bestand tegen de eenzaamheid die je omhelst als je even niet kijkt. van een lijf Als het stokken van de adem Als het keren van het tijd En een ieder waait een kant op Zonder daar richting aan te geven Je mag vluchten in de drukte Je mag duren in de leefte Voor de vorm Zolang we leven We zijn allemaal hier Omdat het straks weer verder gaat En we roepen om de stilte te doorstaan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 Dat uh, is dan... Nou ja, hij is misschien zeker van toepassing als het gaat om het weer voor morgen. Want uh, de weermannen hebben alweer voorspeld dat er weer een, de nodige regen uh, komt. En daar gaat het liedje eigenlijk ook over. Hoewel dat natuurlijk uh, met meerdere betekenissen is. Als het hier regent, daar sluit Frank van Kasteren deze live sessie mee af. Zij tot het water traag tussen de keien omlaag Naar het kentje waar de kerk staat Als het hier regent zijn de straten stil Wormen de mensen zich rond het houtvuur binnen En mijmeren verhalen Maar als je kijkt, goed kijkt, kun je ons zien. En als je luistert, goed luistert, alsjeblieft. We staan aan het meer, we kijken naar het einde van het water. Voor de storm uitbaait In jouw gezicht Als het hier regent zijn de luiken dicht Verliezen mensen zich in herinneringen Is alles even stil Maar als je wacht We zijn terug naar mama, maar zijn haar kwijt. We staan aan het meer. Als je staat te schuilen in de stad, denk je dan soms aan mij, weet je nog hoe verliefd ik op je was? Voor de muzikale bijdrage voor dit programma. Nou, het was eigenlijk gewoon een, een, een klein huiskamerconcert. Wat wij hier gewoon getrakteerd kregen. We gaan nog even een afsluiting doen voor dit programma. En dat doen we met New Bliss. En daarachter de nieuwe single van Dependence. Single van Dependence, uh, Moonshine. Daarvoor hoorde je een uh, single uh, die al eerder is uitgebracht door New Bliss. Dat uh, hebben ze ook uh, eigenlijk uh, gedaan... Een EP met uh, drie singles, uh, Eigenlijk een beetje ook uh, wat uh, Frank uh, vanavond heeft uh, gedaan. Het, uh, het zit er weer op, deze uitzending van Alternative FM. Volgende week hebben we Wolf and Moon. Wil je nou ook uh, meer uh, alternatief uh, luisteren? Luister dan bijvoorbeeld naar Omroep Zuidplas. Op woensdagavond zit uh, grote vriend Thomas Hartenveld met een uh, programma. Dat uh, heeft allerlei stijlen van muziek in zich. En op zaterdagmiddag tussen 12 en 2 nog een programma bij datzelfde omroep van Omroep Zuidplas. Namelijk het programma Zwaardvis van Willem de Waard. Dus dat zeg ik er eventjes vlug bij. Straks natuurlijk nog het programma hier bij ZFM Zandvoort. Het programma van Vader Veugen. Pissful Radio. En dat kun je dan horen tot 12 uur. En dan zijn wij de volgende week weer terug. Met dus live muziek. Zoals altijd. Um, en dit uh, was het uh, wel weer. Uh, of uh, wil je nog wat uh, brullen, Marcus? Uh, dan moet je dan heel snel wezen. Ja, tot vol ja. Ja, uh, tot, tot vol volgende week. week inderdaad. Ja, nog een keer. Nog een ja, keer. Ja. Wah, wah, wah. Tot, tot volgende, volgende week. week. Ja, het, het, het lukt dus nog, inderdaad. Uh, goed, uh, als je uh, op een gegeven moment twee keer oefent... Uh, dan gaat het zelf wel. Glaaswolf sluit het uh, bal van deze alternatieve VM uh, af. Uh, Bent uit Zwolle. En het nummer 1. High. Dag.